Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee mannen die zich in 2013 en 2014 aansloten bij jihadistische groepen... in Irak en Syrië, kunnen hun Nederlandse nationaliteit niet kwijtraken. Dat heeft de Raad van State bepaald. De wet die intrekking van het Nederlanderschap mogelijk maakt... geldt pas sinds 2017, zonder terugwerkende kracht. Het is onduidelijk of de mannen toen nog voor de strijdgroepen actief waren. En de wet geldt niet met terugwerkende kracht dus, zegt de Raad van State. Toenmalig staatssecretaris Dijkhoff van Veiliging en justitie trok het Nederlanderschap van de twee mannen in 2017 in... nadat ze bij Verstek waren veroordeeld voor terrorisme. Het is onbekend waar die mannen nu zijn. De Donald Duck en Libellen blijven voorlopig van de pers rollen. Ook al is voor Rotosmeets, de drukkerij van de bladen, faillissement aangevraagd. Bij Rotosmeets werken zo'n 800 mensen verdeeld over drie drukkerijen in Deventer, doet hij hem en Weert. Uitgever Sanoma zegt dat abonnees van Donald Duck en Libellen zich geen zorgen hoeven te maken. De bladen blijven voorlopig verschijnen. Wat de plannen zijn als de onderneming definitief moet sluiten, kon een woordvoerster van Sanoma nog niet zeggen. In Indonesië worden de stemmen geteld voor de presidentsverkiezingen. De strijd gaat tussen zittend president Joko Widodo en oud-generaal Prabowo Subianto. Die richt zich vooral op orthodoxe moslims. In de peilingen gaat Widodo aan kop. In Indonesië zijn 190 miljoen stemgerechtigden die op 17.000 eilanden wonen. Er waren vandaag 800.000 stembureaus open. Steeds vaker belanden gebruikers van lachgas met brandwonden in het ziekenhuis. Dat komt doordat ze de koude tank waarmee ze ballonnen bijvullen tussen hun benen klemmen. En doordat ze onder invloed zijn merken ze niet direct dat de binnenkant van hun bovenbenen bevriest. De afgelopen weken zijn veertien lachgasgebruikers in brandwondencentra terechtgekomen. Het weer, wolken en zon, in het zuiden en midden mogelijk een bui. Het wordt ongeveer 17 graden. Morgen meer zon en 20 graden en daarna nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Knees. there's more to her. Free as to be till the queen will disagree. There's more to her. On Sunday she will loudly pray. Please don't care. Dit, dit, dit is ZFM. ZFM. ZF You So...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 I'm Op 106.9 RF FM I can't hear nobody else can take your place.